Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Echt hebben tal van insprekers gezegd dat de asielzoeker Mauro een verblijfsvergunning moet krijgen. Het gebeurde bij de behandeling van een resolutie. Die roept op tot een humanere behandeling van jonge alleenstaande asielzoekers. Zoals de nu 18-jarige Mauro ook was. De resolutie werd met grote meerderheid van stemmen aangenomen, maar heeft geen gevolgen voor Mauro. De partijtop en de CDA-fractie in de Tweede Kamer steunen het beleid van minister Leers. Die zegt dat hij zorgvuldig heeft gekeken of Mauro een verblijfsvergunning kan krijgen, maar dat de wet geen mogelijkheden biedt. Leers wil Mauro daarom terugsturen naar Angola. De Tweede Kamerfractie vergadert dinsdag over de zaak Mauro. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een aanslag gepleegd op een konvooi van de NAVO. Iemand blies zichzelf daarop in een auto. Volgens de politie zijn er bij drie burgers om het leven gekomen. De zorgse in Kabul melden dat zeker tien buitenlandse militairen bij de aanslag om het leven zijn gekomen. De verantwoordelijkheid is opgeëist door de Taliban. Alle vliegtuigen van Qantas Airways blijven voorlopig aan de grond. De directie van de Australische Luchtvaartmaatschappij vindt het onverantwoord om nog te vliegen vanwege de vele acties van personeel. Piloten en onderhoudspersoneel legden de afgelopen weken keer op keer het werk neer omdat ze meer loon willen. Daardoor vielen veel vluchten uit en ontstond achterstallig onderhoud aan de vliegtuigen. Japanse vissers hebben in hun netten een reistas gevonden met erin 11 miljoen yen aan contant geld. Dat is omgerekend 102.000 euro. Vermoed wordt dat de tas met bankbiljetten tijdens het tsunami van 11 maart dit jaar in zee is terechtgekomen. Uit de tas is niet op te maken wie de eigenaar is. Als de eigenaar zich niet meldt voor april volgend jaar, dan mogen de vissers de tas met geld houden. Het weer. Bevolkt, maar ook zon bij maximaal 18 graden. Morgen wat meer bewolking en smiddags wat regen. De dagen daarna blijft het vrij zacht. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad er door werkzaamheden en ongelukken. Door een ongeluk op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort. Bij knopend Hoevelaken 5 kilometer. De linker is dicht. Op de A12 naar Utrecht. Bij knopend Lunette, 4 kilometer. En op de A27 gooit Utrecht. Bij knopend Zweert 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Gf Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Op basis strooien, roet en haar voor de dag. De meisjes maken stijve paffeljotjes in de haar. De jongens koppen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Om um, vijf uur morgen. We gaan naar Zwartehoorn en waar die zegt dat verkeer. Mama zegt dat er man en oude zij ze slijmer is, is En dan moet zij uit, dat kind de zee, is hier zo fris Ze plast de deelt, met brede zwier, haar vlaaier ook, oh, kom Maar potselen roept ze geel, de zee zit in mijn we gaan naar zand. Het is weer alleen, zoals van ouds met het programma ZFM Oud Zandvoort. Mijn naam is Pieter Jouwstra en ik eh, ben blij dat er zoveel mensen luisteren naar dit programma. Dat merken we elke week weer, want in elke uitzending dan word je aangesproken in het dorp van Wat Leuk. Maar je bent dat vergeten je bent dat vergeten. Komt dat nu straks ook voor? Bel ons dan op. U kunt de in de uitzending bellen. 5730393. 30393 En vandaag Gaan we praten met Jaap Kerkman A-Zoon En we praten over het onderwerp De woningbouwvereniging EMM Wat mij altijd heeft verbaasd Jaap, welkom Jaap Kerkman A-Zoon Jouw vader was A-Kerkman Heette hij dan J-Zoon? Nee hoor, dat, is, dat komt door het feit Dat er zoveel Jaap Kerkman in het dorp woonden dat ik op een gegeven moment heb gezegd: Nou, ik ben A-zoon. Dat is de enige A-zoon. De andere zijn allemaal j zoon en Floor-zoon. En, en ik heb nog eentje die uh, E-zoon is. Dus uh, ik heb een A-zoon. Met zoveel kerkmannen hadden jullie geen bijnaam? Ja, we hadden wel een bijnaam. Maar ik, uh, ik ben er van vrijgesteld omdat mijn vader een heel lange bijnaam had. En dat, en dat was, was uh, jouw vader? Uh, Arie van verlangen Arie. Kijk, kijk, kijk. Ik ben het al niet vergeten. <laughs> Ja, we gaan, we gaan terug naar de lange geschiedenis. Bijna 100 jaar geleden. Uh, eigenlijk de start van de woningbouwvereniging EMM. Wat was dat voor een tijd? Want jij weet uh, via je vader en jouw grote kennis van de geschiedenis veel van. Wat voor tijd was dat? Rond 1900? Het was de tijd dat uh, na de Eerste Wereldoorlog van 1418... Uh, de behoefte was aan woningen. En de gemeente was al zo vrij... Om uh, de noodwoningen neer te zetten op de Prinsesgeweg en de Koningsstraat. Die net zijn en, afgebroken. Die, die net zijn afgebroken, hem... ja. En, uh, nou, en de burgemeester Beekman was heel voorvarend. om Zandvoort op de kaarten te, te zetten. En, uh, maar het, uh, naast het uh, liberalisme. En kwam ook het socialisme. meer en meer naar voren. en werd er een woningbouwvereniging opgericht. Onder andere door meneer Bramson, die ook tevens lid was van de raad. En uh, nou, op een gegeven moment is het dan zo geweest dat er in de oud-noord, heet dat nu tegenwoordig, maar over de spoorwegovergang werden de gronden vrijgemaakt. En in 1912 werden de eerste woningen daar op de Potgietestraat neergezet. En, <coughs> en langzaam maar zeker kwam daar ruimte in om nog meer woningen neer te zetten. Dus ze wilden er een hele wijk van maken. En dat uh, is begonnen dan met woningen die nu staan, de 68 woningen, in het oude noord. In de omgeving van wat nu heet dan de Beemmelstraat, de Vlenderweg, Pollenstraat en Nicolaas Beeslaan. En gevelsteen is daar nog steeds te vinden hè? in een hoekhuis? In een hoekhuis is er nog een uh, gevelsteen te vinden. En... Uh, en er is nog een gevelsteen voor het tweede gedeelte. En dat zit dan op de hoek van de Verlennepweg. En de andere gevelsteen is later met de renovatie aangebracht. Toch, als je uh, terugkijkt naar die tijd. Uh, er worden woningen gebouwd uh, als eerste actie van de EMM. Dat waren op zich mooie woningen. Als je dat vergelijkt met de oude woningen hier in het centrum van Zandvoort. Het waren hele mooie woningen. En de, de, de, de prijs waarvoor het. Uh, ...gemaakt hebben het eerste gedeelte... want die waren nog vrij groot... ...op de Beekmondstraat. Eh, ...voor 1250... ...guldens werden ze gebouwd... ...zo... ...en eh, de andere aan de andere kant... ...die zijn iets kleiner... ...maar nou ja, ongeveer voor diezelfde kosten... ...werden die gemaakt... En, ...maar in, in vergelijking met, met de woningen hier in het centrum... ...waar het mooie woningen... ...hele mooie woningen, ik heb er zelf in gewoond... ...dus uh, ik uh, weet... ...exact hoe dat eruit ziet en hoe dat allemaal ontwikkeld heeft. Toch heeft het altijd een naam gehad van het rode Dorp. Het rode Dorp, ja. Dat was ook zo, want namelijk daar woonden hoofdzakelijk mensen... ...die uh, van de vakbond waren en die lid waren van de tijd SDAP. En dat waren... Uh, ik, ben, wel, ik ben zelf opgevoed als kleine jongen in de Noordbuurt... Uh, ...toen kreeg je de ontwikkeling... Eh, ...zal maar zeggen... ...door eh, de oorlogsomstandigheden in 1940. En, en eh, toen zei mijn vader op een gegeven moment... ...we gaan verhuizen naar een, de sociale buurt. En daar dus hebben we gewoond... ...helemaal uit het uiterste hoekje... ...op Vlendeweg 47. En dat was een heel koud huis. Mijn moeder die wilde dat eigenlijk niet. Maar je zat op de rand van het noorden... en nou ja, dat, dat was het. Maar heel gezellig als jeugd zijnde om het daar door te brengen. Ik heb in de poorten, die waren dan uh, uh, bekleed met hout en, uh, en gaas, heb ik leren fietsen. Dus, mooie zo, tijd. Hè? Een hele mooie tijd. En mooi uitzicht had je daar. Want Prachtig. er stond verder niets. Ja, er stond verder niets. En toen werd de Coredex fabriek, die, werd, die was in aanbouw toen. En dan gingen een hoop vak, uh, bouwvakkers gingen daar naartoe. En zodoende was het een heel gezellige omgeving om, om te vertoeven. Ja, Ook ja. Je... ja ik, heb, ik heb gezocht in, in alle oude stukken naar de eh, EMM, zeg maar, vanaf de oprichting. Er eh, is discussie of het nou in 1919 is opgericht of in 1918. Eh, laten we maar het midden. Ja. Maar eigenlijk is er verschrikkelijk weinig bekend van de EMM van 1919 tot, zeg maar, na de oorlog. Geen besturen, ik heb geen namen Ik heb niets kunnen winnen, weet jij iets? Nou, ik weet iets van voor de oorlog uh, ik, Dat uh, uh, Toen ik er als jeugd was Dan mocht je Stond er op het pleintje uh, Van de Bekbarstraat <coughs> Stond een groot hek En aan de overkant woonde de secretaris van de woningbouwvereniging. Dat was meneer van Dijk En die was zo streng dat je, niet, uh, dat je altijd om moest lopen En altijd aan hem vragen Want dat had de sleutel van het hek als er een bal in lag dus je speelde nooit op dat Beekmanpleintje. Uh, er was... Uh, op, in de Beekmanstraat... maar toen de tijd heette het... de woonde dus er Zeker meneer De Wit, die was voorzitter. En die had achter in zijn tuin... Had een hele grote schuur staan. Die staat er eigenlijk nog. Maar uiteindelijk was dat het eerste kantoortje... van de woningbouwvereniging. Voor de oorlog. Voor de oorlog. Ja. Na de oorlog... Uh, is... Uh, ...die winkeltjes gemaakt op de hoek... ...en toen hebben ze dat... Uh, ...want die waren... ...die winkeltjes op de... ...hoek van de Tonnenstraat en, en de hoek van Lenneberg... ...was oliehandel dat, of zoiets was het, Nou, ja? dat voor die tijd niet... Oh. Uh, ...de ene woonde... Uh, ...meneer van der Molen de Bakker... ...die was hmm. een bakkerszaak... Ja. ...later Vlietstraat... Ja. Uh, ...na de oorlog... ...en de andere kant woonde een zekere een molenaar op het hoekje... ...en die was bestuurslid... En die, uh, die kon je door, de, door het huiskamertje kon je zo naar het, het nieuwe kantoor van de woningbouw, ja, ja, ja. Dat daar die gevelsteen boven zit. Juist. Uh, de meeste, de, de woningen werden leeg toen uh, in 1942 iedereen vanuit Zandvoort moest. En uh, toen, ja, toen werd alles natuurlijk... Uh, Leeggehaald, de toegang tot het, alle woningen was uh, verboden. Maar er was één man die er nog op gelet heeft, meneer Van Dijk, die was tevens ambtenaar van Belasting. En dus sto hij... Ik stop je even, Arie, want dit ja, is een mooi moment om zo meteen verder te gaan. We gaan even naar de muziek. En met wat beduld Worden vaak zijn heimelijke wensen Plotseling vervuld Zo is het met mij kort geleden Even iets gegaan Ik heb voor een klein bedragje Wonderen gedaan Ik heb een huis Met een verhuurd. gehuurd Gelegen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 Zo rijk. Ik wou dat u mijn vader die thuis hebt in mijn tuintje zag en hoe echt hij loopt te genieten op zijn oude dag. Met zijn pijp die rookt als een schoorsteen, gert hij het geheel. Dat is voordelig, want anders roopt hij mijn gordijn geel. Ik heb een huis met een tuintje verhuurd. Gelegen in een gezellige buurt. En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk, Jan Kool, onze grote techneut die hier achter de knoppen zit. Hoe kom je aan deze prachtige muziek? Die prachtige muziek die... Die, sorry, die prachtige muziek, die, uh, die uh, zoekt Kort Draaier uit. Ja. En dit was uh, August de Laat. Een huis met een tuintje. En hey, Zo heeft hij er nog een aantal uitgezocht voor vanmiddag. En dat past goed bij dit programma, Jan. Juist. Maar ben ik blij trouwens worden. dat jij achter de knoppen zit. Want alles gaat helemaal onder controle. Oké. Okay. Dankjewel, Jan. Alsjeblieft. Dit was Jan Kolda, luisteraars. Wij zitten hier te praten met uh, Jaap Kerkman, A Zoon over uh, de geschiedenis van de woningbouwvereniging EMM. En in het vorige, vorige blokje stopten wij bij de naam noemen van meneer Van Dijk. Toen woonachtig op de hoek... Van Edemberg, Thomasstraat, nee, waar woonde die dan? Beekmanstraat. Beekmanstraat. Ja. Beekmanstraat. Een bijzonder man, want ik heb ook nog in het bestuur gezeten. En in het bestuur zat nog steeds meneer Van Dijk als secretaris. Maar toen woonde hij in de Gerkenstraat. Ga eens verder over meneer Van Dijk. Klopt. Allemaal. Uh, we beginnen weer uh, nadat na we de, de Tweede Wereldoorlog uh, naar voren komt. Ja? En dat we allemaal weg moesten in, uh, in Oud-Noord. Meneer van Dijk was zo en om de deuren en alle losse artikelen die in het huis waren op te slaan. Want hij had een, een, een Ronniehut op, op de Entos, noemen we dat. Hè? Ja, ja, ja. En dan uh, waar altijd zijn auto in stond. En die heeft hij al volgestopt met die deuren. Omdat het natuurlijk verboden spergebied werd... Uh, kon hij dat de hele oorlog laten staan en niemand heeft het geweten? Na de oorlog. Na de oorlog heeft hij daar weer gebruik van gemaakt. Dat er contact was, want namelijk ook. Uh, uh, mensen in de politiek en zo, die. Uh, en dat is ook mijn vader, die werden natuurlijk al gauw afgeserveerd. Afges ges uh, door de Duitsers in de bezettingstijd. Uh, naar, uh, naar buiten. Elk. Ook de gemeenteraadsleden werden afgesurfeerd. Alleen een paar wethouders zijn nog gebleven. Maar die gaven alleen nog maar advies. Uh, we kwamen terecht in Heemstede. En meneer Van Dijk die kwam in Haalem te wonen. Maar werden, op een gegeven moment werden dat, die mensen werden twee vrienden van elkaar. Uh, zo hebben ze... Jouw vader en meneer Van Dijk. Mijn vader en meneer Van Dijk. En uh, onder andere één ding... Uh, mijn vader werkte toen de tijd uh, bij het manpad, om een beetje ondergedoken te zijn. En dan hadden ze, de Duitsers hadden daar een stuk bos weggehaald voor, voor uh, brandstof voor de, voor de ovens van de broodbakkerij. Uh, en dat stuk grond, dat hebben ze bewerkt met z'n tweeën, of later bewerken. Dan hebben ze de bakplankjes opgezet. En toen uh, hebben ze de hele alles jaren, hebben ze samen toch dikjes van nu, van, daarvan gerookt. Na de oorlog moest natuurlijk weer dat hele woninggeschiedenis weer opgebouwd worden en uh, dus die twee vrienden kwamen weer bij elkaar en wij kwamen terug uit Heemstede en we gingen wonen op de van weg 15 rood. Maar nu de dokter Gerkenstraat. hè? Oké. Okay. Ja, maar dokter Gerkenstraat moest weg omdat dat uh, verbond had met ja. met zijn zoon. Uh, later hebben ze dat uh, weer, weer uh, teruggebracht tot uh, C.A. Gerkenstraat. Meneer Van Dijk, die, ook, die, was nog, nog, die heeft een huis gekocht, omdat hij ook niet in Noord meer kon wonen. Heb hij een huis gekocht in de, ook in de Gerkenstraat? En, uh, en dan aan de overkant van de Gerkenstraat woonde meneer Van der Molen, de wethouder van de gemeente Zandvoort. Die hebben er met z'n drie een deal gemaakt. Gerk uh, van Dijk die werd secretaris. Mijn vader werd penningmeester. En uh, Van der Molen werd voorzitter van de woningbouwvereniging. En aangezien ook uh, die deuren en, en allerlei kastplanken. Dat was aanwezig. Dus ze konden die woningen konden ze zo. Want dat was op nummer gezet. Konden ze zo weer inrichten. En de, daarna konden de eerste bewoners konden daar langzaam Via de Noorderduinweg konden daar weer in. Want ze konden niet over de Verlengde Hollenstraat Want dat was nog zand. Mijnen. Mijnen. Dus ze konden daar al vlot in. En uh, nou, dat is ook zo gebeurd. Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, de wederopbouw moest ook geschieden in Zandvoort. Ja. En uh, dat hebben ze dusdanig gemaakt. Centen hadden ze niet. Maar hoe krijgen we dan centen bij elkaar? Maar er waren verschillende claims voor mensen. Dus iedereen die zijn huis was afgebroken. die kreeg een, een claim: dat hij recht had om een andere woning. Die verzameling van die claims door de gemeente. want die, werd al, die was dan weer in stand. En mijn vader was uh, gewoon een raadslid. en uh, van de SDNP. en uh, van de molen, die was het ook. En uh, Nou, van Dijk. Uh, die was belastingambtenaar... die wist uh, van de, de rand... Uh, werden die claims verzameld... en uh, uh, goed gevonden door de mensen... of ze daar het hofje mochten bouwen. Dat hebben ze dan gedaan. Dus het hofje is gebouwd... van het centrum van de mensen... die ze ingelegd hebben. En, daar is het. en die mensen die hadden dan recht... om in het hofje te gaan wonen. En zo is het ook gebeurd. Het hofje... wat nu uit 27 woningen bestaat ...had natuurlijk ook een verzorging nodig... ...en daar hebben ze een conciërge... ...hebben ze neergezet... ...en ze hebben ook een zusterpost neergezet... ...dus dat was een verzorgd uiterlijk. Daarnaast hebben ze nog op de Noorderstraat... ...hebben ze dan een aantal grote claims gehad... ...en uh, hebben ze nog in de Altenedestraat... ...en het stukje Noorderstraat tot nummer 20... ...hebben ze dat ook gebouwd van die claims... ...en ze hebben daarnaast... ...hebben ze dan... Ja, ze moesten toch wat. Dat, die, die, mijn vader. Ze Je moet toch een opzichter hebben. Een vaste man. Die, ze, hebben ze mijn vader opzichter gemaakt. In plaats van penningmeester? En toen is er zeker. En die, dat deed hij dan. Dat administratie werd daar gedaan. En beneden was een kantoortje. Daar werkte hij dan. En dat was een grote werkplaats. De, waar iedereen kwam. En boven. Nou ja, kon je wonen. Wel een koud huis hoor. Was het ontzettend koud. De rest van de claims nou, er zijn en jij woonde hier. daar ook ik woonde daar ook op Noorderstraat nummer 5 dus ik ben geboren op Noorderstraat 25 maar ik woonde weer op Noorderstraat nummer 5 de rest van de claims die zijn verdeeld over de onder de, de, de Engelbestraat, dat is claimwoningen. dan heb je die claims nog een stukje Noorderstraat verderop en een stukje Pakvalstraat en de Torbekkerstraat. die zijn allemaal gemaakt van claims en die mensen hoefden, nou pak weg, misschien nog geen 10.000 guldens te betalen. Dan hadden ze een huis. Want namelijk, het Rijk vergoedde alles. En nou, toen, toen waren de claims op natuurlijk. Hè. Ja, maar we moesten door met, met verder uh, uitbreiding. Toen hebben ze de eerste woningen neergezet. Want er was nog een stukje grond vrij op de Helmerstraat. En toen kwamen dan... Dan komen we weer terug in Nieuw-Noord. De Helmestraat, Oud-Noord. Nie... Oh, in de Oud-Noord. Ja, ja, ja dat is soms spraakverwarring. Ja. Uh, in de Helmestraat zijn er ook een aantal woningen. Dus tegenover die, die, die, die huurwoningen die uh, in dat Carrele in dat staan. Dat waren particuliere huurwoningen van een Amsterdammer. En die heeft later, uh, was die... Uh, kom eigenaar van uh, van een uh, van, van een kinderkleding of van, van een kledingschoonmaker uh, Havensmit Klaaien dat was, dat was van hen en uh, daarover zijn er een aantal woningen gemaakt ook in de Da Helmestraat Helmenstraat Da en dat was het eerste punt, later hebben ze op de voetbalvelden van Zeemeeuwen hebben ze de door een heel groot blok gemaakt. Daar komen we zo meteen op. We gaan weer even luisteren naar de muziek, ja? Okay. Weet je wat raar is en ook fijn Om in een heel oud huis te zijn Met plekjes die nog niemand kent Waar je zelf de baas van bent Boven een ladder zie je dan Ineens een luik dat open kan Daar op de zolder ben je vlak Onder de pannen van het dak En op die zolder is geruis Geritsel van het oude huis Dat zijn die dikke Daar is een deur die je niet kent, je doet hem open en weer dicht, en staat ineens in het volle licht, gewoon de woonkamer is dit, waar vader zit en moeder zit. Komt een snelweg of niet roep. Die oude huizen spijt het zo. Heerlijke muziek, uh, Jan. Ja, nog steeds uitgezochte koor. Ja, maar hij uh, draait het. Ja, ja. En dit was Wiedeker van Doord met het oude huis. Ja. Heel toepasselijk, denk ik. Ja, en herkenbaar ook. Ja, en duidelijk. Ja, precies. Goed, luisteraars, we zijn bezig om Jaap krikman zoon te interviewen over de woningbouwvereniging EMM. En als Jaap echt op zijn praatstoel zit, en dat is op dit moment het geval, dan komt er een stortvloed uit. Ik wil hem toch nog even terughalen over het woordje claimen, meteen na de oorlog. Hoe ging dat nou precies? Kijk... Mijn ouders die uh, waren zond voor het uit. Wij woonden ergens in Harbem. En dan kom je terug en dan ging je claimen bij de gemeente of bij de regering. Want je, je woning was weg, afgebroken. De mensen, de, dus de, de, de inwoners die hun eigen woning hadden in Zandvoort en die afgebroken was. Dan uh, kregen ze een vergoeding. Van wie? Van dat Rijk. Ja. Uh, dus van de wederopbouw van, van, van, van, de, van, de, van, de, van de dit was dan kustgemeentes hè, dus uh, wederopbouw en, uh, nou, en dat, uh, ja, wat moesten ze ermee want ze konden natuurlijk moeilijk uh, in een collectief uh, iets, iets bouwen dus de gemeente heeft dat overgenomen en die, uh, die claims die ze dan hadden op bij de, op, bij de opbouwplan die, uh, die werd dan verzameld en als de mensen dat wilden ja, allemaal vrijwillig geweest, konden ze dat uh, inleveren en de woningbouwvereniging heeft dat in deze bij verschillende woningen opgekocht en als het niet opgekocht was, moesten de mensen zelf het heft in hand houden, nemen en dan konden ze, de gemeente maakte er dan een plan van, dus plan Friedhof en, en dat, dan werden die net als de bestraat. en dan konden ze daar dan een, en, een en, er waren natuurlijk ook veel zondvoerders die niet terugkwamen van de oorlog. Ongeleid. Ja, maar die hadden wel een claim. Ja, ja, ja. En die claim, die konden ze dan inleveren. Dus dat is een van die claims die ze in konden leveren. En dan werd er gebruik van gemaakt. Ja. En dat heeft dan de woningbouwvereniging onder andere gedaan. En toen kwamen ze dan tot, tot en met de Torbikstraat. Ja. Zoveel uh, was er dan te goed. We gaan even terug naar de Noorderstraat. Uh, uh, ja, ik kan me herinneren toen ik in de bestuur zat in het begin, uh, dat ik daar af en toe moest vergaderen. Het beroemde kastje wat buiten aan de gevel hing, waar half Zandvoort elke dag langs liep, staat mijn naam erin en mijn nummer en dergelijke. Een bijzonder pand. Ja, het is een bijzonder pand en uh, ach... Als je erin in leeft in dat wereldje van een woningbouwvereniging. En dan vooral in, in, in de kinderschoenen. En één man die regelt dat een en weer. Dan moest dat hele gezin natuurlijk meedoen. En, en, nu de telefoon aan de deur ja, bellen. Mijn riolering een stuk. En de, de telefoon was niet zo uh, we nu kennen hoor. Met een afstandsbediening en dergelijke. Nee, dat, er hing iets aan de, in de gang. En dan moest je steeds naartoe lopen. Hè? En uh, nou ja, dan mocht uh, ik als kind zijn, dan mocht het helemaal niet gebruiken. Want wat heb jij te bellen? Dus er werd hoofdzakelijk uh, zakelijk gebeld. Maar m, m, iedereen had een functie. En dat was zo, mijn vader. Mijn, er werden vergaderingen gehouden. Eens in de maand werd er vergaderd door het bestuur. En in het bestuur zaten dan een, uh, veel, een groot aantal bestuursleden. Dus zeven plus twee afgevaardigden van het gemeenteraad. En waarom waren die van de gemeenteraad aanwezig? Omdat een, in het begin die, die woningen die in 1924 zijn gebouwd, was er een lening gesloten met de gemeente. En daar was daar een verplichting aan dat er vijftig jaar lang moesten er, er twee afgevaardigden van de gemeente, of raadsleden, moesten dan zitting nemen in het bestuur en trouw, Heel trouw kwamen ze daar uh, die vergadering bezoeken. Nou, even, even, even interrumperen, ik heb daar dus namens de raad in moeten zitten. En ik dacht, wat doe ik hier in vredesnaam, want ik weet helemaal niet waar het over gaat. Dus aan het eind van die periode heb ik het voorstel ingediend om dat nummer maar op te heffen. Want dit was puur flauwekul. Ja, dat kon je wel doen, maar die verplichting van 50 jaar was er. En die hebben ze helemaal uitgezeten tot de laatste, de, de zeker van de heide, die is de laatste geweest die in het bestuur gezeten is. Dat is wel lachelijk. Ja. Dus, en toen... Maar, maar die, de bestuur komt in de te Gaderen en je zei over je familie, je moeder. Mijn moeder, die, die, werd, die, moest, die had het dan op zich genomen. Of ze daar een vergoeding voor kreeg of niet, dat weet ik helemaal niet. Hè, want daar dat heb je niet over. Maar uh, die moest schoonmaken, maar die moest ook zorgen voor de koffie. En dan liep ze van boven naar beneden, om met koffie naar de heren. En daar was dan wel eens een drankje bij en dergelijke. En toen er nog een klein aantal woningen waren, toen uh, uh, moest mijn vader wel eens natuurlijk op een zaterdag weg. En zaterdagmiddag werden de, proms, werden de huren opgehaald, nog in, aan de oude woningen, 68 woningen in Oud-Noord. Zaterdagmiddag was het altijd zet. Hij zegt, nou ga maar eens een keertje mee, dan kun je hem wel eens vervangen. Dus ik ging mee en dan maakte hij een praatje, maar die kwam hij binnen. Want een zekere Klaas, uh, Klaas Paap, die was ook lid. Dat is van de familie van de Mok, zou ik maar zeggen. Ja. En uh, die was ook lid in het bestuur en er werd dan weer wat besproken over het bestuur. En dan kwam je weer verder en dus, als je dan dat hele rijtje langs gaat, dan had je een hele hoekje gehad en dan, nou ja, dan had je hier en daar wat tegen gehad... en daar een zusje en daar zo... en dat was echt gezellig, dan was het een uurtje zo om... maar hij zegt op een gegeven moment... Uh, ik heb geen tijd vanmiddag, want ik moet naar een congres... Uh, doe jij dat maar... en dan ging ik met mijn tasje... en dan ging ik met die briefjes... En maar wat er ook nog bij was... waren zegeltjes van de bond... die de mensen erbij betaalden... die betaalden ze er ook nog een keertje bij... En, nou, en, en, en zo was het... Uh, ja... Communicatie was er natuurlijk altijd. Hè. Ik kwam eens een keer langs Marij Burg die je Ga zeggen tegen je vader dat het de plannen van het dak af zijn, dan moet je. Ja, nou, dan moet je dat even zeggen, natuurlijk. Ongelooflijk. Maar gingen bij jullie niet steeds de telefoon thuis nee. van uh, riolering is verstopt nee. of uh, nee. dat is kapot? Of nee. dat is kapot? Nee, nee, nee, nee. dat ging niet. En dat is. Uh, we hebben, uh, op een gegeven moment was. Uh, Kostien die van de, op de Straat woonde. Die werd aangenomen als schilder. Oude Kostien noemde die. En op een gegeven moment werd. Uh, mijn vader kon het allemaal niet meer hebben. Toen werd uh, Jaap Koper de zendeling. Die woonde hier. Die werd aangesteld als huurophaler. Smaanders voor gemeentewoningen. Want dat moest ook nog gebeuren. Daar kwam er ook nog bij. En uh, uiteindelijk kwamen er ook nog eens een keer een paar. Boekhouders kwamen erbij om dat allemaal te regelen. En toen werd het kantoortje werd uitgebreid naar achteren. In de tuin. En toen was het nog een heel gezellig kantoortje. Het werd nog beter. En er werd nog koffie geschonken. Mijn moeder kwam koffie en dus schoonmaken. En nou ja, je, je leefde helemaal mee met de woningbouwvereniging. Met uh, ja. We gaan even naar de muziek, Ja.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 Meisje, van mij een gratis reisje. Dan gaat mijn deur al open. Ik laat soms schat niet lopen. Hier ik geef cadeau. Ik voel me rijk als een koning. Ik heb een druk als mijn woning. Ik rijd door de zon en door regen. Je komt me overal tegen.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 Ja, Jan uh, Kol, uh, uh, wie hadden we nu? Dit was uh, Den Hartman. Zeg het even in de microfoon, Den. Ja, Den Hartman. Ja. Met, uh, ik heb een truc uh, als mijn woning. Ja, ja. Trukjes. Trukjes. Oké. Okay. Leuke muziek is uh, uitgezocht. Um, we zitten te praten, lieve luisteraars, met uh, Jaap Kerkman. A-Zoon, moet ik erbij zeggen. Want de, de, de, de, de bijnaam van zijn vader, die kan ik geen eens meer herinneren, want die was zo lang. We praten over de woningbouwvereniging EMM. En heeft u opmerkingen of vragen, u kunt ons bellen, komt u rechtstreeks in de uitzending 5730393. Jaap, we hebben nu een paar keer gehad over jouw vader, Arie Kerkman. Geld ophalen, opzichter. Deze man is van cruciaal belang geweest in de geschiedenis van de EMM. Wat voor vader was het? Ik moet... Ik moet... Ja, het, het is moeilijk om, om wat te vertellen natuurlijk over je eigen vader. Maar, uh, een andere... Ik heb geen spijt van dat ik zo'n vader heb gehad. Achteraf. In het begin kon ik hem uh, dan wel hier en daar verwensen. Want hij was geen makkelijke man. Het was uh, uit de familie Kerkman, die zijn niet zo makkelijk. En, uh, maar, ik moet zeggen, rechtvaardig. En die rechtvaardigheid die kwam steeds weer terug... vanwege het feit dat als hij iemand iets beloofde... dan beloofde hij niet alleen dat aan die persoon... Maar hij beloofde het ook aan vele anderen die met zoiets, met hetzelfde onderwerp kwamen. Maar hij had altijd in de gedachte van, ik, ik, ik, ik geef iets, maar ik geef wel honderd keer iets weg. Want namelijk, er kunnen meer mensen komen die iets willen. Maar als je zei nee, dan was het ook nee. En, en, en over die rechtvaardigheid, ik heb natuurlijk als, als, als zelf als kind zijnde, had ik natuurlijk ook wel eens uh, met de overheid te maken. En in die overheid zat hij. En als ik een woning nodig had, want je had een woonvergunning nodig, dan uh, moest BMW moest dan zeggen of dat goed was. Nou, ik weet zeker dat hij er niet bij was. Want dan moest dan met de ander uitzoeken. Hij ging niet over zijn eigen familie iets doen. Of iets zeggen. Andere kant had hij ook zo. Er werd nog wel eens... Uh, we hadden toen een burgemeester van Venema... En die had de gewoonte om uh, nog wel eens een bijeenkomst te houden buiten het gemeentehuis uh, om. Zal ik maar zeggen, als er iemand was, uh, je, er was een uh, bijeenkomst in, uh, in Bouwers toen, Hotel Bouwers. En dan uh, werden er ook de, de, de, de raadsleden en de, en de wethouders uitgenodigd. Nou, dan ging hij dan wel eens naartoe. En dan uh, met tegenzin hoor. En dan, nou zullen we het hier maar beslissen? Nee, zegt mijn vader dan, nee, we beslissen op het gemeentehuis. We beslissen hier niet in het, zoals vaak gebeurt. Hè? Er wordt op het, op het ogenblik met het lobbyen, wordt er vaak iets beslist buiten de officiële vergaderingen om. En dat is jammer. En daar was het niet de man naar. Hij voordeelde niemand, hij benadeelde niemand, maar wat recht was, was recht. En zo was het ook bij die woningbouwvereniging. Als ik heb hem ook nog meegemaakt dat hij uh, als uh, wethouder uh, was van financiën en uh, vlak na de oorlog, uh, toen de eerste uh, mensen weer op strand waren, waren er natuurlijk kelders die ook op strand uh, hun geld gingen verdienen. Maar z'n hadden ze niks te doen. Dan kwamen ze uh, met een... ...sociaal briefje, kwamen ze bij mijn vader... ...hij zei: je hoeft niet helemaal naar Bergsma... ...op de, op de hoge weg... Dan ...hoef je daar niet te vertonen... ...kom maar met mij in mijn werkplaats en dan regel ik wel... Dus kwamen ze met een briefje met ingevuld... ...en dan werd het, hij bracht het dan naar Bergsma... ...en regelde dat die mensen geld kregen... ...en zo, zo was dat eigenlijk... Hè? ...sociaal voelend... ...iedereen behulpzaam... ...of hij nou van partij A was... ...of partij B... ...of van geloof A of geloof B... Dat interesseerde hem helemaal niet. Een mens is een mens. En dat had hij dan geleerd van zijn, van zijn voorouders. Van, hoofdzakelijk van zijn moeder. Want zijn moeder, opoe, opoe zeggen we altijd toen, was een lief mens. En die verzorgde ook. Er was eens een keer bij opoe een jodenjongen. Ja, die moest opknappen vanwege de, de, de gezondheid. Oh, zeg ze, ga maar aan tafel zitten hoor, we, we regelen het wel. En gemaald dat gooi je bienen maar op tafel. Nou, die jongen gooit de bienen op tafel. En, uh, <laughs> en zo is dat. Leuk verhaal. Nou, maar ik heb hem lange tijd meegemaakt in de gemeenteraad. Hij, ik heb hem eigenlijk nooit zien lachen. Hij keek altijd stuur, dwars, nuchter voor zich uit. Ja, nou zo'n man was dat. Een nuchter man. En uh, hij laat niet, uh, in, officieel laat hij niet zien... Wat, wat, wat, emotie. Er, emotie, wat erachter is. Was dat thuis ook zo? I, Heeft u thuis, ooit wel eens een borreltje gedronken? Ik heb hem nooit een borreltje zien was, drinken. Het was gezellig als, hij, als we in, in besloten kring. Yeah. Want namelijk, er werd el, elke zondag werd er bij, bij zijn moeder kwamen de hele familie bij elkaar. En er werd nog steeds koffie gedronken. En allemaal kwamen we daar en dan gingen we allemaal weer naar huis en elke zondag was het raak. Naar maar jaren... een borreltje, niet met een borrel, een oh, was was koffie. Er was een borrel, er was een praatje en dan gingen we weg met een vergadering of bij verjaardagen of feestjes prima voor elkaar. En dan kon hij echt meedoen. Ja hoor. En een bijzonder mens jouw vader, want ik kan me herinneren dat hij als wethouder ook opzichter was en. Dat er iemand met een verstopt riool zat. en dan trok hij zijn couvertje uit. en zijn mouw omhoog. en de arm ging de stront in. om die verstopping te, weg te halen. En vervolgens was hij zijn arm en zijn handen. en ging weer naar het gemeentehuis. om de bmw vergaderingen bij te zitten. Zo was hij, want hij zegt op een gegeven moment: de mensen kon, niet, kon hij niet laten zitten. met een verstopte riool. Wel was het zo, en later heb je dat niet meer gedaan hoor. Toen werd het uitgebreid, de, de, de, de, de, de aantal personeel wat er kwam. En toen is er een... een in, tussen, tussen de Helmenstraat en de Beekmanplein is er een paar werkplaatsjes gemaakt. Voor een schilder en voor een timmerloods. En uh, toen had ik personeel... Onder andere Jan van den Berg werd personeel. En Freek werd personeel. Freek Koper. En, uh, en op een gegeven moment heb je dat ook weer uh, terug gedaan door... Uh, en toen heb je dat verder uh, niet meer gedaan. Maar ik, er is nog een verhaal. Uh, Daar even... komen we zo meteen op. We oh. gaan even naar de muziek, ja. Oh. <lacht> Welk verhaal? Hoe die zo'n loge kwijt is geraakt. Juist. Hoe langzaam einde deze dag En de avond valt Hij pakt zijn bed. Weer een dag Hij heeft geen geld, hij heeft geen vriend. Waar hij heen kan gaan. Nee, voor hem is er geen plaats meer. Nee, hij kan er niet meer aan. Ik sta altijd feest, ik speelde daar mijn vingers blauw en stond te barsten van de kou in een drukke winkelstraat. Van s morgens vroeg tot s avonds laat, maar niemand luisterde naar mij, ze liepen eigen vol voorbij. Ik wil veel uit. Ik voel me hier niet uit, hang me niet daar wel me rug. en pak die eerst de strijd Het ging me echt niet voor die wint, ik heb. Ik heb aan iedereen het lach Ik zoek gewoon een ander wacht Of ik ga in de tv, Dan heb ik geld voor het café Ik wil meer naar huis Ik voel me hier niet thuis Kan me niet daar op Eerst dit trein terug Ik ben het beuk, ben het zat He called Donald muziek, Jan Kool. Ja, dit waren de toendra's met Ik Wil Naar Huis. Ja. En dit was ook het laatste nummer zo'n beetje. Het nou, schiet hebben... alweer een beetje op. Hè? Ja, precies. Nee, we hebben nog één blokje en uh, daar gaan we goed gebruik van maken. Jaap Kerkman, Azo, die tegenover mij zit. We hebben het over de EMM gehad, maar met name over jouw vader, die zo belangrijk is geweest voor de hele geschiedenis van de EMM. Uh, je vertelde net voor de muziek dat je nog een mooi verhaal had over je vader. Vertel op. Mijn vader die was altijd bereid om zijn handen uit te steken als er wat gebeuren moest. En dat deed hij dan bij bewoners die klachten hadden. Nou had hij, tijdens zijn wethouderschap had hij, ik meen dat hij 25 jaar wethouder was... toen kreeg hij een prachtig mooi loge van, uh, van een of andere instantie. Want hij zat natuurlijk niet alleen in de gemeenteraad. En uh, nou fijn, dat doet hij dan om en dan gaat hij dan weg aan het werk daar met die mensen. En dat legt hij dan op het aanrecht... En uh, hij heeft zijn klusje gedaan in het riool. En, uh, hij wil, uh, hij heeft zijn handen gewassen en dan gaat hij weg. Maar hij vergeet zijn horloge. En dat horloge is nooit meer teruggekomen. En dat was een inscriptie zat erin. Dus hij was een mooie horloge. Toen zegt hij tegen mij, uh, denk erom, uh, mond dicht, hè. Nooit over vertellen. Maar ja, nou kan ik het wel vertellen natuurlijk, na zoveel jaar. Maar... Dat is het eerste verhaal. En wie loopt er nu met het horloge? Dat maar weten je... we niet. Ja, je weet de naam waar die werkte. Nee, ik weet het, ik weet het helemaal niet. Oh. Nee, nee, ik weet het helemaal niet. Maar iemand loopt met het horloge. En die hebt dat in zijn verzameling. zal best. Het tweede verhaal is toen uh, op een gegeven moment... Uh, ja, met het veel geld en dat bouwen van woningen... Dan had hij natuurlijk wel eens uh, angstig om zich heen gekeken... Uh, als hij dan als functie zijnde van wethouder van financiën. In, uh, bij de gemeenteraad. een lening aanvroeg. Er werden, die woningen werden gebouwd aan de Keesomstraat. Die, uh, die, die blokken woningen. Ja. Nou, dat was een, uh, zijn mooie woningen. Prachtig. En hij vond dat heel wat. Dat daar uh, de eerste. Want zijn de eerste flats die daar. de hoogbouw die daar gebouwd zijn. Maar toen ze aan het graven waren. kwamen ze tot ontdekking dat. Uh, er een heel woud gestaan heeft... in die hoek. Want er kwamen boomstammen er van boven. Dus ze moesten een grondverbetering aanpassen... van een meter dik... om aan, tot die wortels van die uh, bomen te komen. En... Uh, nou, dat hebben ze er dan uitgehaald, maar... hij zegt... Ik, hij had een miljoen... toen de tijd... guldens... had hij gev gevraagd bij de gemeente. En daar was hij verantwoordelijk voor. Want hij was niet alleen verantwoordelijk voor... Als het advies aan de woningbouwvereniging. Maar hij was er ook verantwoordelijk voor. Voor het terugkomen van die duizend miljoen. Of die miljoen guldens. Aan de gemeente. Ja. En daar heb hij, toen heb hij, is hij zwaar ziek geworden. Want hij was niet zo gezond. Maar hij heeft toen zwaar suiker gekregen. Vanwege de, de, de, de opwinding enzovoort, enzovoort. En dat heeft hem een stuk gezondheid gekost. Later is hij vanuit de Noorderstraat. Want hij heeft... Uiteraard is hij toen uh, ontslag heb je genomen als wethouder in de politiek. Toen is hij met pensioen gegaan. Toen is hij gaan wonen in de Sophiaweg. In, uh, in, die, in, die, uh, in die woningen op de flats. een van die flats heb je heel plezierig gebouwd. Maar uiteindelijk is hij veel te vroeg gestorven. Wanneer is hij overleden? Ja. In 1977. Dat is al lang geleden. Dat is lang geleden. Hoe oud is hij geworden? 69 jaar. Ja, is jong. Ja. En nu als je achteraf terugkijkt naar mensen die zich ingespannen hebben in de politiek, in de, in de bonds, hè? De bonds uh, dus in de vakbonden, En uh, die toen de tijd uh, begonnen zijn, die zijn allemaal al in het algemeen jong gestorven. En dat, is, dat heeft natuurlijk wel te maken met de oorlogsjaren toen ze een jaar of uh, 40, 45 uh, waren. Dat ze... Uh, dat ze daar een uh, heleboel uh, meegemaakt hebben. Want dat is ook een spanning geweest. Hè? Aan de andere kant zeg ik dan... De naam leeft wel voor in de Ari Kerkman flat. Ja. En er staat zijn... Uh, borstbeeld. Be, borstbeeld. En laatst was het nog eens uh, een keertje uh, genoemd in de krant geloof ik. En uh, van Kees Verkade. En uh, ja, dus, er zijn nog steeds mensen die, uh, die uh, als ze mij zien... Uh, over mijn vader praten. Zeggen: Goh, wat was het toch een kerel? Nou, daar ben ik trots op. Nou, ja, mag ook ja. best. Mag ook best, hè? Hij heeft veel gedaan voor Zonvoort. Ja, ja. Hij heeft veel gedaan voor de woningbouwvereniging. Want zonder hem was die woningbouwvereniging nooit zo groot en zo gegroeid. Maar ik moet zeggen: zijn grootste natuurlijk steun was meneer Borsman. De secretaris. De secretaris Bosman van de gemeente, die later voorzitter werd. En la, daarna hebben we er ook voorzitters gekregen die. Uh, na een paar jaar. Zwijg waren. maar. maar. Oké. Okay. <laughs> Toch, als ik uh, de gevoelens uh, vertolk van de luisteraars. Het heet nu uh, De Kei. 2008 heeft De Kei uh, de EMM overgenomen, zeg maar. We uh, kijken met weemoed terug naar die periode van de EMM. Toen we nog het kastje hadden, volgnummers hadden, contributie betaalden. Eh, vele kijken terug naar die periode eh, die zo goed was. En er werd geluisterd naar als er een probleem was en het probleem werd opgelost. En afgezien van secretaris Bosman, voorzitter Bosman, en al die andere bestuursleden die het zo goed bedoelden. Het was toch jouw vader die meteen ingreep en actie ondernam. Die gaf de advies en die wist precies de weg uh, die begaan moest worden, ook wettelijk. Want namelijk dat was ook belangrijk: hè, dat je de wet uh, die, uh, die er was ook uh, uh, uitvoerde. Maar uh, de, de datums, dus uh, hij ging niet op, op, op geruchten of op dergelijk. Het moest wel zwart op wit staan voordat hij dat uitvoerde. En als je dat zo doet, hè, dan die rechtvaardigheid. Tegenover iedereen betracht uit te voeren. Dan, dan kom je een heel einde in deze wereld. Hè? Een mooi einde van dit programma Jaap. Uh, ik ben erg blij dat je hier was en dat je dit allemaal wilde vertellen live voor de radio. Uh, een bijzonder mens, Jaap Krekmon, maar bovenal zijn vader. En natuurlijk de EMM. Ik hoop dat de luisteraars genoten hebben van dit programma. Uh, want we gaan er gewoon mee door. Volgende week dan praten we met uh, Marte Keur... Wie anders. Want dan gaan we praten over alle winkeltjes die ooit in de Oostadestraat hebben gestaan. En uh, dan gaan we al die winkels gaan we langs. Maarten is er gewoon aan het voorbereiden. Bakkers, melkboeren, groenten, mannen, slagers. Het is ongelooflijk wat dat een winkelstraat is geweest in het verleden. Dus dat is volgende week zaterdag om 12 uur tot 1 uur. Ik bedank. Jan Kool verantwoordelijk voor de techniek Jan het ging geweldig, dankjewel ik bedank Cor Dreyer voor het samenstellen van de muziek het is ongelofelijk Koord, dat je weer al deze muziek zo bij elkaar hebt gekregen dank, dank voor al je medewerking dit was het programma hem uit Zandvoort wij wensen u een zeer fijn weekend toe.